Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lukt banken niet altijd om geld van mensen die Rusland steunen vast te zetten. Vanwege de oorlog in Oekraïne is er een hele lijst van mensen en bedrijven... die Rusland helpen met geld. Banken moeten zulke rekeningen opsporen en blokkeren. Maar volgens de Nederlandse bank is dat in de praktijk een stuk ingewikkelder. Een derde van de banken lukt het niet om deze rekeningen te vinden. Bijvoorbeeld omdat Russische namen van rekeninghouders... op verschillende manieren worden gespeld. Silvio Berlusconi... Is overleden. Je kan hem kennen omdat hij drie keer premier is geweest van Italië. Maar hij was ook jarenlang de eigenaar van voetbalclub AC Milan, tv-stations, tijdschriften en een krant. En bekend van zijn affaires met jonge vrouwen en de Boonga Boonga feestjes. Wat je ook van hem vindt, hij heeft politiek gezien echt iets veranderd, zegt correspondent Helen Daans. In de zin dat hij een politieke stijl heeft geïntroduceerd, het populisme, een ondernemer ook die vanuit die, die band met het volk en vanuit de de kracht om het volk te bespelen politiek bedreef. Hij was precies daarom geliefd, maar ook zeker versjuist. En zo zal hij herinnerd worden in Italië. Berlusconi was al een tijdje ziek. Hij was 86 jaar. Ga je dit weekend naar Beyoncé in de Arena, dan heb je waarschijnlijk een mailtje gehad. De organisator waarschuwt bezoekers dat het lastiger is om met de trein naar Amsterdam te komen. Komt door werkzaamheden, zegt de NS. Dit weekend vinden de werkzaamheden plaats door ProRail aan het spoor rondom Amsterdam. Dat betekent dat er geen treinen kunnen rijden tussen Haarlem en Sloterdijk... en tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Amstel. Dus dat heeft gevolgen voor reizigers die via Amsterdam Centraal willen reizen... onder andere naar Bijlare Arena dit weekend. Check van tevoren, goed de NS-app is het advies. Het weer, op steeds meer plekken tikt de thermometer de 30 graden aan. Het wordt vanmiddag 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Later wel wat wolken. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Dat weet. Hoor. Bijna 30 graden hier in, in Zandvoort. Dat betekent dat het echt uh, zomer is uh, geworden, Benno. Goedemiddag ja, trouwens. Hier midden Ja, bijna 30 graden. Zweten, Zo. zweten, zweten. Ja, ja. Maar ook uh, lekker genieten, uiteraard, van uh, de zon hier in Zandvoort. Ja, en bij Wim Gertenbach College is 33 graden, hoor, staat dat op het. Tellertje. Ja, ja, dus ja is het is altijd ja. een beetje warmer ja. hè, daar. En ik zie hier op uh, Facebook een, uh, een foto van Las Vegas. Daar is de zomer ook officieel begonnen en uh, gewoon gesmolten stoplichten. Ja, echt waar? Je kan niet eens meer zien of het uh, oranje of groen is. Want uh, het uh, plastic is zo gesmolten dat het hangt van voor het lampje. Dus, uh, nou, dan hebben uh. we het uh, nog goed hier. Uh, ja, oh. ja dus ik denk dat het al wel uh, misschien 50 of meer is. Uh, want anders smelt dat plastic natuurlijk Ja, en iedereen uh. lekker in de bus en uh, in de trein. Ja. Lekker ja. zweten. Tegen elkaar aan. 8000 uh, mensen per uur worden er momenteel vervoerd uh, door uh, de NS. En uh, extra bussen, lijn 84, de, dat noem jij de strandbus. Hè? De, de strandbus. Dus, uh, de strandbus. Rijdt ook, heel af en toe. Die, uh, nou ja, die is ook ingezet uh, dit weekend. Uh, dus dat uh, gaat allemaal lekker. Dan hebben we natuurlijk nog even slecht nieuws. Want uh, laten we daar maar mee beginnen. Dat uh, gisteravond in de Keesonplein, daar is een uh, steekpartij geweest. steekincident, dus zo schrijft het uh, Haamstadblad. Rond 8 uur, drie gewonden gevallen. Uh, het, het, uh, nou, het viel eigenlijk allemaal mee. De dader uh, of een verdachte die is aangehouden. En die was ook gewond, maar die hoefde niet naar het ziekenhuis. Dus dat is allemaal hartstikke. Euh, nou, dat is weer prettig dat er niet, uh, mensen niet ernstig gewond zijn. Gelukkig, maar uh, ja, je merkt het uh, vaak hè, bij die temperaturen: dat, uh, ja. dat er meer van dit soort uh, incidenten gaan uh, gebeuren. Daarom is het ook uh, vandaag, uh, moeten we ons koelen: en is het Nationale IJstheedag. Heerlijk voor de dorst. Een glas ijskoude ijsthee. Al dan niet opgevleurd met een schijfje citroen of ijsblokjes. Oh, wat lekker. Ja, ja, ja. Drink. Nou ja, na Coca-Cola is ijsthee van Lipton. De meest gedronken frisdrank in Nederland. Even een kennisvraag hierop. Wie is te bedenken van ijsthee? Heb jij enig idee? Nee, nee, echt niet. Nou ja, dat is een mevrouw geweest in Amerika. En het is al heel oud. Want het komt uit het recept. Het oudste gedrukte. Het recept is van 1879 van zoete thee um, en, dat is, en dat wordt zelfs aangelinkt met sterke drank. Uh, en dan heet het uh, groene thee, dus met sterke drank. En dan heet het puntjes. Nou, uh, het, helemaal leuk natuurlijk. Ik zou zeggen, uh, proost, maar drink met mate. Je hebt tegenwoordig toch ook uh, koude koffie en uh, dergelijke? Ja, dat ja, soort ja, ja, ja, ja. Moet er niet aan denken. Nee, ik ook een, niet. Zelfs Blh, met, dat dit is, warm is weer. Geef mij maar, maar een, gewoon een, een strak warm bakje koffie. En een lekkere cocktail. Ja, precies. Maar goed, het is Nationale IJstheedag. En uh, nou, dat uh, gaan we lekker te, tot ons nemen natuurlijk. Hè. Zeker. Nou ja, het is uh, druk in uh, Zandvoort. Er gebeuren heel veel uh, dingen. We houden het in de gaten vanmiddag, uh, Benno. Zeker, zeker, zeker. Ja, het is sowieso al een hele drukke ochtend geweest voor de hulpdiensten. De Lifeline One is eigenlijk de hele ochtend al in de, in de regio geweest. Uh, en dan hebben we het over een persoon te water in Nieuw-Vennep. Hier op het Duintjesveld uh, is een ambulance geweest. Uh, de reddingsbrigade heeft het tot nu toe nog rustig en geen niet opgeroepen. In ieder geval door de meldkamer in Haarlem. Gisteren was dat anders, toen hadden ze... Uh, waren ze daar veel drukker mee... onze uh, vrienden van de Zandvoortse Redingsbrigade. Um, over Redingsbrigade gesproken... we gaan straks bellen met Ruud Kloek... van de Bloemendaalse Redingsbrigade... want die bestaat straks uh, vanaf donderdag 15 juni bestaan zij officieel 100 jaar. En dat betekent een uh, feestje? Uh, nou, zeker een feestje, want uh, jij en ik uh, gaan daar uh, met Albertine natuurlijk een, uh, een live uitzending verzorgen. En uh, dat doen we uh, nou, precies vandaag over een week. Helemaal goed. Volgende week zitten we lekker op locatie, Benno. Ja, dan zitten we op locatie. Wat spannend. Z zeker. En uh, ja, een petje meenemen natuurlijk, zonder ja, bril, want, ja, ja, ja. Ja, als we dit weer blijven houden, dan moeten we daar rekening mee houden. Precies. En lekkere zomersmuziek, denk zeker. ik. Zeker. Nou ja, ik heb eerst een uh, nieuwe hit uh, uitgekozen. Ik vond deze zo leuk, hè. Ik was een beetje aan het snuffelen. Benno tussen de nieuwe hits. Ja. Blader, en? blader, blader. En, en toen, toen uh, kwam ik uh, deze tegen. De single van uh, The Weeknd, samen met... Madonna and Popular. Tell me, do you see? her? She's living a life. Even if she acts like she don't want the love, right? But if you do it, she lives her life. She calls her Papa Razzi, then she acts surprised. Oh, oh, I know what she needs. She just wants to Fame, I don't know what she thinks. Uh, give a little taste, running back to me. Uh, put it in the face, praise all the people. Who every night, every night She prays to the sky, flashing lights. It's all she ever wants to do. it. Taking on her knees to be popular. Better dream to be popular. Kill anyone to be popular. Selling popular. Green, cause she ain't mainstream, cause she could be up Never be free, cause she could be love Money on top of me, money on top of her uh -huh. Money on top of me, money on top of her uh -huh. Look, Daddy fool on me, cause you know I'm poppin' uh -huh. Look, Daddy fool me, cause you know I'm I know enough. that you see me, time's gone by Spent my whole life running from your flashing lights Try to own it So without a fucking fight Oh, oh, I know what she needs oh, She just wants to fame I know what she thinks oh, Give her a taste, run her back to me oh, Put it in the face, bring yourself to keep ooh, ooh, every, night, every night, she breaks to the sky Her flash lies is all she ever wants is Begging on her knees to be popular That's her dream to be popular Cause she popular, Never be free. Cause she popular, money on top of me, money on top of her, top of me, funny on top of her. To fuck on me, cause you know I'm popular. Charlie fuck on you know I'm Money me, funny on top of her, me, funny on top of her. for you know I'm on me, cause you know I'm getting money, money and you know you know it. I'm getting care and I'm keeping it. Money on top of me, money on top of her Shawty fuck with me cause you know I'm popular Popular, bonds to be popular She ain't got 20 mil, but she running up She can never be broke cause she popular Turn that webcam off for the fuck I so, to be popular. popular. just to be popular. Everybody's free because she's popular. De nieuwe single van uh, The Weekend hoor je... ...te samen met uh, Madonna en Poplar. Een zonnige zaterdagmiddag. Een hele goede middag allemaal. 30 graden en geniet lekker uh, van het weer. Houd de radio ook aan, want uh, we houden je op de hoogte van uh, alles wat er gebeurt. Dat bij eigen lokale radio. CFM, al oh, ruim 32 jaar. Op radio, tv en natuurlijk ook internet en uh, social media. Met nu Black Velvet. Niet gedraaid op de radio, dus het werd de tijd voor hè. Lekker plaatje bij dat uh, warme weer van vandaag, Joh. Elena Maals en Black Velvet. Binno zei het net al: volgende week staan we op locatie bij de Bloemendaalse Racebrigade, Benno. Honderd ja, jaar zijn ze geworden of worden ze. Ja, honderd jaar. 15 juni 1923, dat was de oprichtingsdatum van uh, Reddingsbr reddingsbrigade Bloemendaal. En aan de telefoon Ruud Kloek, de voorzitter van de uh, reddingsbrigade. Ruud, uh, goedemiddag. Hoi. Hallo, hallo, hallo. hallo. Ruud, uh, ja, um, zijn jullie helemaal aan het, al aan het voorbereiden, denk ik... Ja, druk voorbereiden hoor. Dat kost echt heel veel werk, even goed. Ja, want het is, het is niet één dag, maar het zijn wel drie dagen, hè, wat jullie ja, aan feesten. Ja. Gaan. Vertel eens, hoe, hoe gaat het eruit zien? Wij gaan op donderdagavond hebben we vanaf zeven uur receptie. Uh, nou ja, dat hoort natuurlijk, Er komen we naar de mensen, de raadsleden, de burgemeester, de oh, ja. En dan, uh, ja, de buren voor het veranderen, en al die dingen. En dan. Uh, de vrijdag hebben we, uh, s'avonds hebben we voor onze sponsors, en we noemen dat de vrienden van, de mensen die heel goed voor de reddingsmigale zijn geweest. Ja. Die nodigen we uit en dan gaan we gezamenlijk wat eten en uh, gewoon gezellig een beetje bijpraten. een ja. Beetje de achtig en er zijn ook de leden en oud-leden aanwezig. En dan op zaterdagmiddag komen de donateurs, of hebben de donateurs uitgenodigd, we hopen dat ze komen natuurlijk. Ja. Die hebben we uitgenodigd. En dan uh, kunnen we die hier van onze gaan laten zien en wat uit, uh, uitleg geven. En dan s'avonds om zeven uh, tot het eind van de avond. hebben we een feest voor onze leden gewoon gezellig. Zo, ongelooflijk. En dan smiddags uh, gaan we even terug naar de donderdag. Uh, gaan jullie het boek overhandigen? Oh, ja, dat ik ook. Of ja, dit <laughs> Ja, als je zit in je agenda, Ruud. Ja. Om half, ja, ja. ja. <laughs> ja. <laughs> om half drie gaan we het boek eerst uh, exemplaar overhandigen. Ja. aan de burgemeester van Bloemen, meneer Hoed. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En hij heeft, uh, wij Rob en ik hebben het al een beetje in mogen kijken. Hij heeft, uh, de burgemeester is beschermheer hè, van, uh, van de ja. reddingsbrigade. Ja. Dus en, uh, hij heeft ook een, een, een voorwoordje geschreven. Um, dus dat is uh, hartstikke leuk. Um, uh, ja, dus, dus heel veel mensen komen er langs. En hoe bereiden jullie daarvoor? Want ik denk dat de hulpverlening gewoon doorgaat. Ja, dat gaat gewoon door natuurlijk. Ja, maar dat zijn die jongens gewend, joh. Die, eh, oh ja? Die vinden, de de meesten vinden dat gedoe met al die mensen toch niks. Die vinden het liever op het strand en, eh, en op het water. Dus dat gaat, om, dat gaat gewoon samen weer door. En eh, nou, dat komt allemaal goed. Ja, ja. En samen zijn er ook nog feest op het Bloemendaalstrand. Dus dat doen we ook nog de EBO. Dus eh, doe maar. Oh, maar dat, dat zijn we gewend, joh. Ja, ja, ja. Want uh, dat betekent eigenlijk alle hens aan dek voor Reddingsburgkaren de Bloemendalen. Ja, maar dat maakt het ook weer leuk, toch? Dat ja. Dat is ook weer leuk. Ja. Is. Ja. Ja, ja, ja. ja, toch. Ja. En die donateurs, Ruud, want uh, daar zijn jullie, zijn jullie heel goed in, hè, om donateurs ja. te verzamelen. Ja. En, uh, ja. Um, ja het, het, het, hoe, hoeveel zijn het er ongeveer? Ik denk er 800 ongeveer. 800? Als je me nou. nou... Ja. Ja. Zo, dat is, dat is, uh, daar sta ik even van te kijken. Ja, er zijn mensen bij die geven 52. En er zijn mensen bij bijvoorbeeld 100 of 200 euro geven. Ja, dat, dus iedereen geeft wat ze kunnen missen. En uh, dat is, maakt het ook zo leuk. Jongen, ja. We zijn net zo blij met die 2,50 euro die gestort wordt. Ja. Want alle is bij elkaar is ook een grote. En ja. het, we proberen de mensen ook betrokken te houden. bij onze resmigaren te sturen. Met, met kerst sturen we een uh, kerstkaartje. We sturen uh, in het voorjaar de, het uh, overzicht van de reddingsrapport voor het afgelopen. Ja, de mensen moeten zeg maar bij de familie horen. Dat is een beetje de, ja. de doelstelling wat we hebben. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, Nu is het laatste nieuws dat uh, de Reddingsbrigade Nederland... Uh, of via de Reddingsbrigade Nederland gaat ja. boten doneren aan de ja, oekringen. We hebben gisteravond onze boot weggebracht. Oh. We hadden ook een bondflat, uh, een eigen bondflat. Ja. En die hebben we ook beschikbaar gesteld met een motor erachter. En die hebben we gisteravond naar het bondsbureau gehad. En ik kreeg net bericht dat maandag de eerste acht... 10 boten naar Oekraïne gaan. Zo, oké. Okay. Maar ik moet er wel bij zeggen, want kijk, wij geven hem weg. Maar hij, hij komt ook niet meer terug. Maar we krijgen er wel een vergoeding voor van binnen onze zaak. Zo eerlijk moet ik ook zijn. Oké. Okay. Dus je kunt een nieuwe boot kopen? Ja, daar komt het wel een beetje op neer. Okay. In ieder geval geld voor bij een nieuwe boot. De rest moet misschien bijleggen, maar het, kijk, anders denk is natuurlijk dat is lekker. Die regering geeft alles weg. Ja, ja, ja. Dan gaan we alles binnenhalen. Maar dat, dat is natuurlijk niet zo. Maar kijk, wij gebruiken die boot om te oefenen. En om op zijn kop op het water te leggen en te roeien en al die dingen. Maar uh, ik denk dat nu het zo belangrijk is dat hij in de Oekraïne ligt... waar de mensen kunnen helpen ja. redden dan dat wij hem in de loods hebben liggen. Maar even voor onze beeldvorming, wat voor boot is het precies... Het is gewoon een soort sloep, een oranje sloep die je altijd op straat. Oh ja, ja, ja. Zo'n bondslet heet dat. Ja. Die, werd ook, die wordt ook gebruikt bijvoorbeeld bij de waterstoot. Oh ja. Waar we geweest zijn in Limburg en in Itterborgenaren en al die plekken. En uh, is, wij hebben er eentje, die is van de binnenlandse zaken, dus die kunnen we natuurlijk niet weggeven. En wij we hebben er zelf een, uh, nou die is al wat jaren ouder, en die hebben we beschikbaar gesteld. Ja, ja. ja, want dat vroegen wij ons af in de studio. Uh, ja, je kan wel allemaal de, de boten, maar de, de eigen taken en de eigen hulpverlening ja. gaat gewoon door natuurlijk. Ja, ja maar dat is weer een opleidingsbootje wat we gebruiken. Ja. Dus daar kunnen we die van binnenlandse zaken ook nog voor gebruiken. Om, uh, oh ja, oké. Okay. Dus die kunnen we wel even missen. En uh, nou ja, dit is een goed doel. We, hebben ook, uh, we hadden ook een uh, tijd terug voor Turkije. Hadden we allemaal van de sponsor. een uh, nieuwe jassen gehad. Omdat de naam veranderd werd van Curios naar Roompot. Ja. En toen hadden we die oude jassen liggen. Die zou voor recycling. Uh, moeten niet meer beschikbaar worden. Toen heb ik Roompot gebeld. en gevraagd of. Uh, die jassen aan de Turkije mochten geven. die we over hadden met Curios erop. Oké. Okay. Ja, dat was, dat was prima. Dus toen hebben we 90 jassen naar, de, naar Turkije gestuurd. Nou, en nu kunnen we weer de Oekraïne helpen. Ja. En dat is ook een beetje de taak van de reens ja. Je het zelf hebben. Je moet ook uh, je buren helpen. Nou, dat vind ik ook. Waarom zijn die boten zo uh, geschikt dan. Uh, om dat uh, in de Oekraïne te gebruiken? Nou, het zijn, het zijn polyesterboten met, met heel ondiep waterschap... De onderkant zitten uh, soorten uh, sleeën van die geleiders. En ze zijn natuurlijk van polyester, dus je kan makkelijk tegen een, tegen een hek opvaren of over een puntdek zo varen. Je beschadigt dus niet zoveel aan de boot. Als je zo'n rubberboot zou sturen, die komt tegen het hek aan, ja. prikkeldraad zit en dan is je lek. Ja. En dit zijn boten, en er kan heel veel gewicht in. Hm. We hebben in, in Limburg ook heel veel voor de brandweer dingen vervoerd, en zandzakken vervoerd en dat soort dingen. En dat gaat prima in het bootje. Het is een, ja, gewoon een simpel bootje. Wat gewoon heel handzaam is. Ja, zijn dit echte uh, Nederlandse boten die alleen uh, ja, hier uh, Mulder, voorkomen? Mulder, ja, Mulder, dat zijn boten gemaakt door Mulder Rijken uit Limmer. Vroeger zaten ze in de Muiden, tegenwoordig zitten ze in Limmer. Het, uh, ja, het is een Nederlandse boot. Noordoostpolder of uh, Friesland. Ja, ja, ja, ja. Friesland. Ja. Ja. Oké, okay, Ruud. Nou, hartstikke goed. Gaan, gaan er denk ik iets van, van uh, in de dertig of zo. Dit zijn er nu beschikbaar gesteld. Dus dat hebben er wel wat aan de mensen daar. Ja, ja. Dat is, nou, dat is een enorme vloot eigenlijk die er naartoe gaat. Geef me manning, maar dat is een beetje te link. Ja, ja, ja, ja. Dat wil ik zeggen. We hebben onze eigen jongens en meisjes en zelf hard nodig natuurlijk. Ja, ja. ja, ja. ja. Hoewel, uh, er, ik denk dat het, uh, het kriebelt wel bij, denk ik, bij jullie weer. Bij nou, zo ja, het zou natuurlijk zo. Als je datzelfde als in Limburg zou kunnen doen prachtig. Ja. Maar ja, dat is gewoon de link de draaien ja. ja. allemaal landmijnen. En alles. Ja, precies. Ja. Moet, je wel, moet je ook niet willen. Hè? Nee, nee. Wilt... nee daar worden we niet vrolijk van, uh, Rut. Nee. Waar we wel vrolijk van worden is dus uh, volgende week. Ja. En wij zijn uh, zaterdag uh, bij jullie op een uh, visite op het terras, denk ik, uh, Benno, toch? Dat denk ik ook. Lekker buiten. Wel mooi, Lekker buiten. Hier is het wel weer. Top. Ja, oké, okay, Ruud. Nou, uh, jij, jullie alvast uh, heel veel succes. En uh, we, we spreken elkaar voor een week weer. Tot volgende week. Oké, okay, okay. tot volgende week. Hoi, hoi. Hoi. Dat was uh, de voorzitter van uh, de reelsbigade in Bloemendaal. Uiteraard uh, over honderd jaar uh, Bloemendaal wordt volgende week gevierd worden. En wij zijn daarbij op locatie. Lekker uit 83 hoor. De Verkeersupdate. President and you're gonna like it. Even met de knoppen stoeien, maar uh, jij hebt een verkeersupdates. Ja, de gemeente Zandvoort uh, schrijft op Twitter, 38 minuten geleden, dat uh, parkeerterrein de Zuid is bijna vol. Volg de borden P circuit. Daar is nog voldoende ruimte. Nou hoor, uh, dat doen we dan maar. Oké, okay, ja, de circuit uh, kan je gewoon uh, parkeren. Blijkbaar. Dus, eh, twijf... goede zaak. En alles uh, met, de, met de trein komen, hè, of met de bus. Ja, de bus. De strandbus dus... 84 ook uh, ingezet. Precies. Rijdt hij vanuit uh, Amsterdam of Haarlem? Ik heb geen idee, joh. Ja. Waarschijnlijk Amsterdam. Le Le Lein 84. Volgens mij, uh, volgens mij komt hij uh, tot het centrum van Amsterdam. Oké, dus, uh, oké. Okay, okay. Helemaal goed. Uh, ja, ja. Tot voor deze extra verkeersupdate. Ja. En van het verkeer gaan we weer naar het weer Ja, nou ja, vandaag is het natuurlijk warm Morgen in Zandvoort, al voorspeld 31 graden Volop zon, minimumtemperatuur 18 graden En we hebben een UV van 7 Dat betekent dat je, nou, als je een kwartiertje buiten gaat staan Dan ben je verbrand, zo eenvoudig is het Die hitte die blijft maandag ook nog aan Pas op dinsdag gaat dat wat koeler worden. Dan is die 28. Woensdag zakt de temperatuur naar 24. En dan donderdag, vrijdag en zaterdag. Dan komt er wat bewolking. Maar de temperatuur is altijd nog 23, 22 graden. Komt er nog een keer regen? Nou ja, wat de voorspellingen die zijn. Dat er woensdag 21 juni. Tot en met vrijdag 23 juni wat regen gaat komen in Zandvoort. Het is weliswaar niet veel. Twee millimeter tot één millimeter. En dat ook nog bij een noorderwind tot noordwestenwind. Dat is toch wel... Um, ja, die, die noordenwind blijft maar aanhouden. Uh, um, dus dat is... Uh, er komt water aan, maar het, uh, het gaat even duren. Overigens draait de wind uh, momenteel... Of waait de wind momenteel uit het uh, oosten. En is 4 boven. En dat blijft de komende dagen blijft het eigenlijk... Uh, de hele week blijft hij ook hier bovenvoor. en zit hij tussen het, het, uh, het oosten en het noorden in. Oké, okay, ja, als je maar niet weer helemaal naar het noorden gaat, uh, Benno. Nee. Dan zijn we de sigaren, hè, dat weet je. Ja, ja, wat dan? Nou ja, dan wordt het weer uh, kouder. Ja, dan wordt het kouder. Ja. Nou ja, dat zie je dan eigenlijk ook wel op uh, donderdag. Dan schijnt hij vanuit het noorden alleen noorden te waaien... en dan is de temperatuur ook gelijk 23 graden. Dus, uh, maar ja, 31, uh, Rob... Kom op, zeg. Nou ja, ik vind het wel goed, hoor. Oh ja, je bent ja. Er wel lekker. Hè. Net alsof ik in Turkije zit, hè. <laughs> ja, dus uh, ja, onklus nog ja. even uitzoeken en dan ben ik er. Ja, ja, ja. Hij uh, steekt je erbij. Hij steekt je helemaal... erbij, lekker. Goed zo. Oké, okay, nou, het weer is ook naar te lezen nee. op onze eigen CFM-app. Of kijk op de andere kanalen en dan blijf je op de hoogte van het weer. Of je zit in plaats van in Turkije gewoon in Spanje. No me lo que de mi se diga. Bebiendo, fumando y Sigo vacilando de parito los días. We laten Je hoorde Faruco en Peppa. Lekkere zonnige muziek uit Spanje, zo op deze zonnige zaterdagmiddag. Lekker dat je luistert naar de Zandvoortse radio. We zijn er tot aan vijf uur met Zandvoort op zaterdag. En nu, hey Frankie! Hey Frankie! were 15 and I was 12. It was summer, we were so in love. I never loved anyone this much. Look at me, I'm thrilled to you touch a friend. We're free Ze hebben heel veel uh, grote hits uh, gescoord. Waaronder uh, de single die we zojuist voor je draaiden. Dat was uh, Frankie. Benny. Ja. ja, dat was Frankie. Dat was Frankie. Frankie. Oh, ja, ja. Nou, en wat, uh, wat heeft Benny uh, te melden? Ja, ja nou, dat, dat is goed nieuws. Voor uh, de Zandvoortse voetballer... Uh, Yuri Regeer. 19 jaar is de beste kerel. En die uh, gaat zijn opwachting maken. In, even kijken. En heeft zijn opwachting gemaakt in Ajax 1. Maar speelt volgend jaar voor... FC Twente en daar zijn we natuurlijk met z'n allen heel trots op. Uh, beide clubs hebben we dat uh, gisteren bekendgemaakt. Uh, regier tekent een contract bij de Tukkers tot medio 2027. En hij is daar natuurlijk heel erg blij om. Het is een mooie stap in zijn carrière. Het uh, contract van een regier die in 89 officiële duels voor Jong Ajax uh, goed was... Voor, uh, daar was hij goed voor zes doelpunten. En uh, dat liep uh, medio 2025. Liep dat contract bij Ajax af. Bij SV 20 dat nog een kans heeft op uh, Europees voetbal, noemen ze regeren een belangrijke versterking. Die op meerdere plaatsen, zoals de verdediging en in middenveld, inzetbaar is. Hij moet overigens de opvolger worden van Ramis Zerouki... die voor vijf jaar voor Feyenoord heeft getekend. Nou, en dat is natuurlijk uh, geweldig. Zeker, goed nieuws. Uh, en uh, ja, zo zie je maar weer hoop talent hier, uh, Benno. Ja, ja, ja. ja dat, uh, en vooral zo doorgaan, hè, jongens en meisjes. Vooral zo doorgaan. Je talent. Alleen, ja, stand voor het Eens zat het dit jaar niet echt uh, mee. Nee. Want nee. we gaan dus uh, volgend jaar uitkomen in de derde klasse. Want uh, ja, de nacompetitie is uh, dramatisch verlopen uh, vorige week tegen Castricum. Zeker, zeker. 2-0 gingen we erin daar op Duitsersveld ja. en uh, verloren we de wedstrijd. En dan, uh, ja, dan is het wel heel apart, want uh, de trainer van uh, Castricum... die wilde eigenlijk graag uh, de nieuwe trainer... Uh, of nee, de oude trainer van Castricum... die wilde graag de nieuwe trainer van uh, Zandvoort worden... om uh, in de tweede klasse te spelen. Ja. En uh, wat gebeurt er? Volgende, vorige week won uh, Castricum dus. Dus uh, dat, uh, dat betekent voor uh, de oude trainer... Dat hij uh, dat nou, uh, uh, bij uh, nou bij SV Zandvoort komt ja. in de derde klasse. En dan dus zit hij nog in de derde klasse. Precies. Dus is, is hij nog geen stap opgeschoten? Nog geen stap opgeschoten. Mm. Nou ja, een beetje jammer allemaal. Zit een beetje tegen. Ja, en wat gaan we nu horen? Ja, daar zit ik... ik je zit ik even, je zo kijken. Ja, ik zit even een beetje te stoeien. Oh, Oké, okay. zal ik anders ik nog zei, wat een brengje doen? Ik zei doen? net uh, dat het uh, goed ging met uh, de player. Nou, ja. weet je wat, we doen het gewoon zo, hè. Oh, ja. We gaan uh, de dames van uh, Frissel Sissel nog een keertje... Ja, ja. Oh, lekker. dames van Frissel Sissel deze plaat uitbrachten. Toen was er nog heel veel vinyl. Werd het ook nog gedraaid op de radio. Je hoorde alles heeft een ritme. En wij gaan ook draaien van vinyl in deze zomerse dag. Een hete zomer met ZFM. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Wat dacht je van deze? Nou, het is een hele goede zaak dat er in Haarlem nog een aantal uh, platenzaken zijn, uh, Benno. Ja, zeker. Uh, ja, dat vinyl dat gaat natuurlijk uh, nooit verloren. En we hebben natuurlijk de grote uh, persrij nog uh, in uh, Haarlem staan... Uh, ja. Dus ze hebben vorige week ook een record te pakken gehad. Hè? Binnen een paar uur een plaat uh, zeg maar persen en dan ook uh, ter verkoop aanbieden. Ja, nee, hebben ze een uh, nieuw record mee gehaald. Ja, dat, ik, ik weet niet precies, maar het was echt binnen een paar uur, uh, geloof ik. Ja, uh, ja. Was, was, was in de winkel. Ja, ja, ja geweldig. Uh, dus uh, nou, dat, helemaal goed. Uh, knap dat het allemaal nog zo kan natuurlijk. Um, zal ik even nog een berichtje doen? Ja, want, doe maar. Ja, gezellig, want um, vandaag op het Squee is het de Vredestein, Vredestein Cycling Zandvoort. Uh, staat dan weer op het programma. En, te, en dan vandaag zijn er verschillende onderdelen, zoals een 8 uur durende race, 4 uur. En de Jumbo Fisma Ready to Race Dikke bandenrace. Uh, wat een naam zeg. Speciaal voor de jongste uh, en dit jaar nieuw op het programma. Oh, dat is die Dikke bandenrace. Uh, spectaculaire wedstrijden zijn er ook van NL Gravel series... waarbij de deelnemers starten op het asfalt... maar al snel hun wedstrijd vervolgen op de gravelpaden die rondom het circuit uh, lopen. Mensen en familie die meekomen kunnen ook zelf op het circuit fietsen. Dat is natuurlijk altijd heel leuk. Dat kan voor de start van de 4 uur en de 8 uur race. En kunnen ze gratis een rondje rijden op het circuit. Um, dat allemaal dus vandaag. Uh, dat gaat allemaal uh, nou, de hele dag door tot vanavond aan toe. En morgen dan is het... Uh... Uh, even kijken, dan is het 11 juni en dan is het DTS Grand Prix Zandvoort. Ja, wat denk je dan aan uh, DTS hey, Grand Prix? Ja, je, je, een beetje historisch of niet? Nee, uh, nee? Dat, is, dat, is, dat heeft helemaal niets met autosport te maken. Het is oh. namelijk de Dutch huh? Triathlon Series. En uh, dat wordt morgen dus een Triathlon uh, gehouden op het circuit van Zandvoort. En dan gaan we eerst even zwemmen in zee. En op het circuit zelf wordt er natuurlijk dan hard gelopen en gefietst. Of het is andersom: je gaat eerst fietsen naar het zwemmen en daarna hardlopen. Um, deze. Uh, nou, dat gaat dus morgen allemaal gebeuren. Het circuit is gratis uh, toegankelijk, voor als je een keitje wil nemen. En ik zou zeggen, veel plezier. Zeker, nou op het circuit heel veel te doen. Volgende week natuurlijk uh, ja, de zeker. historische Grand Prix. Ja, ja, ja. En uh, wij zijn daar uh, live bij, uh, Benno. De hele weekend uh, zijn we daar uh, op locatie. Weget, uh, vrijdagmiddag al, om ja. 12 uur en uh, tot uh, 5 uur. En dat doen we zo uh, drie dagen lang. Met uitzondering van natuurlijk de zaterdagmiddag... dat wij in Bloemendaal zitten met een racebrigade ja. tussen twee en vijf uur. Dus ga het live meemaken. Race Radio bij CFM. Beleef het live mee. Live vanaf het circuit. Dit is Race Radio. Alleen op CFM. Though we've not reached the end... We should take some time apart. Leave here with no regrets... We gave our all Oh, I cannot pretend That this won't break our hearts From the airship right in the stars With our names That we are here We are bruised We are damaged But the joy Was worth the pain Oh, loves a beautiful ja, ja. Wat een uh, mooie nieuwe deze. Ja, wat, wat, wat zei je? Ja, oh, wow. ja, je bent in huis. Ja, <laughs> nee, wilde je nog wat zeggen? Wat, uh, we gaan op naar het nieuws. Ja, we gaan lekker Toch. naar het nieuws. Ik ben benieuwd. Zal ik, een, ja. uh, zal ik nog een plaatje naar, zo voor het uh, nieuws? En dan zijn we zo meteen weer terug. We hebben nog uh, andere mooie dingen natuurlijk. Ook in het uh, volgende van uh, Zandvoort op zaterdag. Lekker blijven luisteren op deze zonnige, warme zaterdagmiddag. Hele goede middag allemaal. in is hier... Om heen te gehen, als het erbij, de mode is te nij, om stil te staan. Het leven liep lang, het wacht je te lang, maar het neemt een keer. Wees maar niet bang, nee, werd bang, het hoeft niet meer. De ik ging daar. Dat ik niet bij die ben. Hier noemen we van zonder zee. Deus te ras komt de dag, vind het lod zien.